12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Wereld herdenkt aanslagen 11 september. Terreurverdachten opgepakt in Zweden en veel overlast door noodweer. Het weer. In de loop van de middag trekken enkele buien over het land. Het wordt maximaal 19 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. Morgen begint de dag opnieuw met wat zon. Later raakt het weer bewolkt en volgt er wat regen en motregen. En het wordt ongeveer 20 graden. In New York wordt alles in gereedheid gebracht... om de herdenking van 9-11 goed te laten verlopen. Precies tien jaar geleden, om kwart voor drie Nederlandse tijd... vloog het eerste vliegtuig in het World Trade Center. Al de hele week wordt daarbij stilgestaan. En ook gisteravond in Pennsylvania. Waar destijds het vierde vliegtuig, dat op weg zou zijn naar het Witte Huis... neerstortte nadat de passagiersterroristen hadden overmeesterd. De namen van de veertig slachtoffers werden bij de herdenking voorgelezen. Lorraine G. Bay. Todd M. Beamer. What happened above this Pennsylvania field ranks among the most courageous acts in American history. The memorial we dedicate today will ensure that our nation always remembers those lost here on 9-11. We nou, herkennen zijn stem wel, oud-president George Bush... die bij de herdenking aanwezig was. Correspondent Wessel de Jong in New York. Gisteravond dus al een herdenking. En hoe zag hij er precies uit? een redelijke bescheiden plechtigheid. Wat bijzonder was, er zijn twee presidenten aanwezig waren. Clinton en Bush en ook, uh, en ook de vicepresident. En ook net zoals vandaag op Ground Zero wordt dan officieel het uh, gedenkteken wordt in gebruik genomen, ingewijd. Dat is daar ook op die plek gebeurd. Op die, uh, op de, in, dat, in dat veld daar in Shanksville waar dat vliegtuig uh, neerstortte. Bush had het al over. Hè? Die heldendaad. daad. Het was het laatste vliegtuig dat neerstortte. Die mensen hadden in de gaten dat inderdaad die kapers een terror terroristische aanslag wilde plegen. En die hebben toen die, die kapers overmeesterd. En daardoor is dat vliegtuig dus in het veld gestort. En niet dus uh, op het kapitool, in het kapitool gedoken. Want volgens mij was dat het, uh, het doel van die, uh, van die kapers. Niet het Witte Huis, maar het kapitool was echt het uh, doel inderdaad. Ja, volgens mij dat is het laatste wat ik hierover gehoord heb, ja. uh, inderdaad. Ja. Maar goed, uh, in ieder geval Washington regeringscentrum. Dat was absoluut het doel. En dat hebben die mensen met hun heldendaad, zoals Bush het noemde, voorkomen. Ja, wat staat er vandaag op het programma? Ja, een hele reeks uh, plechtigheden. Het begint hier om, uh, om vijf over half negen begint het. Dan worden de vlaggen worden geplaatst op het podium van Memorial Plaza. Zoals dan uh, Ground Zero op dit moment uh, heet. Nou, een hele plechtigheid die dan tot één uur middags duurt worden. Zes momenten van stilte worden te gehouden. Uh, vier momenten als de, als de vliegtuigen crashten. En op twee tijdstippen als uh, op momenten dat de torens uh, in de tijd instorten. Nou, het eerste moment van stilte is dan veertien uh, voor negen als vlucht, elf dan in in de Noordtoren, als hij daar, daar inslaat. Meteen na die stilte zal Obama dan een, een korte toespraken zal hij houden. Hij heeft deze week heeft al opgeroepen deze dagen hè, tot, de, tot de Nationale Week van, van, van, van Prayer and Remembrance eh, te maken. Eh, nou, daarna zal dan het voorlezen van de namen beginnen, wat eigenlijk ieder jaar hè, is, is, is gedaan. De namen van de slachtoffers van de 2977 slachtoffers. Die staan dan ook allemaal in de, de granieten panelen staan die gegraveerd rond het monument dat dus dan officieel wordt eh, ingewijd. En dan drie over negen Weer een uh, moment van stilte als het tweede vliegtuig uh, de Zuidtoren invliegt. Bush, spreekt dan, uh, Bush zal dan kort een toespraak houden. Uh, en dan, uh, ja, dan, nou ja, dan komt dan volgt er volgt nog een heel aantal uh, gouverneurs en dergelijke die nog uh, toespraken houden. En dan uh, om één uur is het afgelopen. En dan wordt ook de hele site wordt dan afgesloten. Het, de hele week is al angst dat deze dag uh, ja, toch ook kan worden aangegrepen voor een nieuwe aanslag. Hoe staat het met de veiligheidsmaatregelen? Ja, de veiligheidsmaatregelen die zijn wel draconisch, kan je zeggen. Ik heb nog nooit zoveel van die New Yorkse politiewagens bij elkaar gezien. Helikopters vliegen hier over je hoofd. De boten varen over de Hudson River, de East River patrouilleren hier permanent. En dat heeft dus allemaal met die, ja, die aanwijzing, die mogelijke aanwijzing te maken... dat er drie mannen afkomstig uit Afghanistan of Pakistan... met autobommen aanslagen in New York of Washington zouden willen plegen. Op zich daarover komt niet heel veel extra meer concreet nieuws, maar goed. Dus de, de, de maatregelen, maatregelen zijn er. Bij alle tunnels en bruggen worden auto's uh, worden geopend, achterbakken. Alles wordt gecontroleerd. Dus uh, in New York echt uh, gigantische files uh, zag je gisteren, gisteren overdag. Maar ja, dat zijn dan de zichtbare maatregelen. die er genomen zijn. zijn ook heel veel onzichtbare maatregelen... Duikers, uh, sluipschutters en dergelijke heb ik niet gezien. Zouden er ook allemaal zijn? Uh, ja, en al die maatregelen, die onderstrepen die toch de woorden... Zoals wat, ja, wat, wat Obama en Clinton uh, en Hillary Clinton, de minister van buitenlandse zaken, ook hebben gezegd. Ze hebben ons nog steeds in het vizier. En dat geeft toch veel New Yorkers toch een, uh, een onaangenaam gevoel. Wessel, Wessel de Jong vanuit New York. Van de VS naar Zweden, want toch over die terreurdreiging. Ook daar, de Zweedse politie heeft vannacht vier mensen gearresteerd. op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. De vier werden opgepakt in verband met de terreurdreiging. tijdens de opening van een grote kunstexpositie in Gothenburg gisteravond. Volgens de politie was er serieus gevaar voor mensen of voor gebouwen en objecten. De politie in Groteburg werkte samen met de Nationale Veiligheidsdienst van Zweden. De Zweedse media melden dat de opening van de expositie in de Rode Steenkunsthal abrupt werd beëindigd. En dat het publiek in eerste instantie dacht dat de evacuatie bij het programma hoorde. Er waren zo'n 400 mensen aanwezig bij de internationale expositie. En of die mogelijke terreurplannen ook echt iets te maken hebben met de herdenking van de aanslagen van 11 september vandaag, dat is nog niet duidelijk. Noodweer gisteravond in een groot deel van Nederland. U zult het wel gemerkt hebben. Met name in Zeeland en de provincie Utrecht waren er pittige buien. Kort voor deze uitzending sprak ik met Stefan van der Loos van de brandweer Utrecht. En vroeg hem waar ze het nu nog druk mee hebben. Op dit moment zijn we erg druk met, uh, met de gevolgen van de schade. De bomen die, uh, die omgevallen zijn. Er is in uh, vanochtend is dat een erg grote boom in, in Soest tegen een, uh, tegen een woning. Uh, uh, ja, die dreigde er tegenaan te vallen. Dus daar zetten we volop in en dat, dat is dan een wat grotere melding. Maar in het algemeen gaat het gewoon om takken die, uh, die, ja, die loshangen in bomen, boven die scheef staan. Eigenlijk het, uh, het beeld wat we zaken zien bij grote stormen. En u bent inderdaad nu uh, aan het controleren of ja, waar takken loshangen en wat gevaarlijke punten zijn. Ja, ja, mensen die bellen de meldkamer. En de meldkamer die is op volle bemensing bezig. En die, uh, we hebben enorm veel brandwouders nu rijden in de regio. Uh, om dus overal langs te kunnen gaan. En waarbij we goed rekening houden met spoedeisende meldingen. Dus als er ergens een, een ongeval is of, uh, of, of een brand... dan kunnen we daar met, uh, ja, met, met volle snelheid naartoe. En alle meldingen van de storm die, uh, ja, die, die worden apart behandeld. En uh, daar gaan we ook langs, maar wat minder spoedig is stad. Stefan van der Loos van de brandweer Utrecht was dat. Ook het treinverkeer had last van het noodweer. Bij Bunnik kwam een boom vlak voor een trein op het spoor terecht. De trein in de bovenleiding raakte beschadigd. Middels rijden de treinen weer vrijwel normaal. Alleen richting Groningen en Leeuwarden is er nog vertraging door blikseminslag. Zware buien trokken gisteren dus vanuit Zeeland naar het noordoosten... en een groot deel van het land gold een waarschuwing voor zeer pittige buien. Het KNMI telde op sommige plaatsen 800 bliksemflitsen per vijf minuten. Ook was er in verschillende plaatsen wateroverlast. Een automobilisten die stopte op de A12 op de vluchtstrook... omdat ze niet verder durfde te rijden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Burgemeestersverkiezingen vandaag in het Duitse Noordhoorn... met een unieke kans voor Nederland... want voor het eerst maakt een Nederlander kans om die verkiezingen te winnen... en dus burgemeester te worden in Duitsland. Het gaat om Frans Willemen uit Denenkamp. Ja, meneer Willemen, was Nederland te klein geworden? Nee, Nederland was niet te klein geworden... maar ik heb 55 jaar van mijn leven van de 58 jaar dat ik oud ben op de grens gewoond. Ik ben vele jaar burgemeester geweest in uh, Nederland...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 Nou, ik heb natuurlijk een slechte startpositie, omdat in Noord-Holland de vorige keer de SPD-burgemeester met 65% gewonnen heeft. En mijn kandidaat is van de, van de SPD. Uh, het feit, uh, weer brokken kan Hollander, speelt natuurlijk ook wel mee. Maar ik ga er vast vanuit uit dat wij toch beter scoren nu als uh, de 35% die het uh, vijf jaar geleden was. In Nederland hebben we natuurlijk uh, ja, bijna geen verkiezingen meer. We hebben het een paar keer gehad. Uh, hoe ziet dat in Duitsland eruit? Wat, wat, wat gaat u doen vandaag? Uh, vandaag mag je niks meer doen. Dat is zelfs in Nederland dat je de dag van de verkiezingen... mag je geen uh, verkiezingscampagne meer houden. Ik ben net nog wel ergens op bezoek geweest... maar dat was meer een uh, privébezoek bij een vereniging... dan iets uh, vanuit het verkiezingsprogramma. Uh, en we wachten vanavond om zes uur de sluiting van de stemlokalen af. En dan uh, zal zo'n zeven uur uh, zal het bekend zijn. En, uh, ik hoop het natuurlijk niet voor, uh, voor u... maar als het nou uh, ja, niet lukt... gaat u dan toch weer gewoon in Nederland een keer proberen? Uh, ik kijk in nu geval verder wat de mogelijkheden hier zijn. Ik heb daar ook over gesproken met uh, mevrouw de commissaris van de Koningin in, in Overijssel. En uh, ik zal dan samen met haar kijken wat uh, de mogelijkheden zijn. Meneer Willem, succes vandaag. Ja, dank u wel. FC Twente is de koppositie in de Eredivisie kwijtgeraakt aan Ajax. De ploeg uit Enschede die verloor de uitwedstrijd gisteren bij Rode JC met 2-1 en liet daarmee de eerste punten van dit seizoen liggen. Toch had Twente trainer Co-Adriaanse geen slecht gevoel aan de wedstrijd overgehouden. We hebben voldoende kansen gecreëerd. En, uh we hebben aanvallend voetbal gespeeld. We hebben geprobeerd te domineren. en uh, nou, We hadden ook kunnen winnen deze wedstrijd. Maar goed, de, de goals vallen te snel. En, uh, ik moet ook een compliment geven aan uh, Roda. Die hebben gevochten als Leeuwen. Helemaal leeg gespeeld. En, uh, het was in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Uh, het had ook anders kunnen lopen. En uh, zeker de eerste helft hebben we goed gespeeld. Ajax won in Almelo met 3-2 van Heracles. en gaan nu dus aan de leiding. De eerste helft had de ploeg van Frank de Boer het lastig. Maar na de 2-1 voorsprong in de tweede helft ging het volgens de trainer een stuk beter. Wij hadden wel meer balbezit, vond ik, maar het was niet echt dreigend. En eigenlijk na die goal ja, waren we op een eigenlijk. En dan, uh, gelukkig maak je dan 3-1. Dus uh, ik denk in de tweede helft had je heel weinig weggegeven. Alleen je geeft in de laatste minuten een hele domme goal weg. En, en dan zit je nog met geknepen billen. En dan komt er ook nog een, een rode kaart. Nou, dan gaat iedereen erachter staan. Dus dat was, uh, dat was minder eigenlijk de laatste twee minuten. De Hilversumse Golfclub is de laatste dag aan de gang van het KLM open. Ragnar Niemeijer, zijn alle golfers inmiddels weer de baan op? Zeker, wel met een uurtje vertraging vandaag. Want in het midden van het land heeft het werkelijk gehost gisteravond. Onweer, alles erop en eraan. Televisie, commentaarposities ondergelopen, de stroom uitgevallen. En het allerbelangrijkste, de baan zijknat, drijfnat zoals u wilt. En eh, er moest wat gerepareerd worden, het moest droog gemaakt worden. Dat is gelukt. Nog altijd bovenaan het leaderboard de schot Gary Orr. Bezig aan een ronde par. Dat betekent dat hij nog geen birdies heeft gemaakt. Hij is bezig op half 4. 10 onder par voor hem. En kijken we naar de Nederlander die het het beste doet... hier in het finale weekend op de Helversumse. Dan is dat Joost Luiten 7 onder par. Dat betekent drie slagen achter de leider. Hij liet het eigenlijk een beetje liggen op de tweede hol. Had daar een birdieput. Had ze op min 8 kunnen komen. Dat was op dat moment min 7 geweest. Maar ze totaal was dan min 8 geweest. Het was echt minder dan een halve meter. Hij moest een tijdje wachten. En vervolgens via de rand van de cup ging de ballen niet in. Hij herstelde dat een hole later met een birdie op 3. En zojuist komt Luiten goed weg op 7. Want zijn bal is daar iets te hard. Zijn approach richting de vlag. Tegen het bovenbeen van een mevrouw aan. En die bal komt vervolgens de green weer op. En dat levert hem zowaar een birdie kans op. En hoe dat precies is afgelopen is mij nog niet bekend. Maar Joost doet goed mee. Heel veel mensen met hem mee in de baan. Met Joost Luijten, de Nederlander die al als tweede werd in 2007. En misschien wel kansen heeft vanmiddag om te winnen. Maar de groep is groot. Oor staat bovenaan met min 10. Rory McIlroy opgeklommen naar min 9. James Kingston, de Zuid-Afrikaan. En David Lin, de Britse. Rit, daarvoor geldt hetzelfde. Zij staan op uh, min 9. Dan twee man op min 8. En dan komt Joost Luiten als beste Nederlander hier in Hilversum. Kansrijk voor de overwinning. Ragnar Niemeijer. Verkeersinformatie. Bij de AWB René Passet. Mark, alleen een file bij Utrecht op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Everdingen en Vianen, 4 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd. En er zijn dit weekend ook werkzaamheden daar. Voorlopig is er maar één rijstrook open. En volgens Rijkswaterstaat gaat dat wel even duren. Beter omrijden dus vanaf Knoopendel via Gorkum over de A15 en de A27. Een keer het belangrijkste nieuws. De wereld herdenkt vandaag aanslagen 11 september. In New York zijn enorme veiligheidsmaatregelen... voor de herdenking die over 2,5 uur begint. In Zweden er zijn vier terreurverdachten opgepakt... op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. En veel overlast door het noodweer. Maar de treinen die rijden alweer bijna volgens het spoorboekje. Dit is Radio 1, Max, de perstribune, met Govert van Brakel. Breaking news now. This just into our newsroom, a plane has crashed into the World Trade Center. Ja Tim, dat vliegtuig dat op het World Trade Center is gevallen, is het er opgevallen of is het er binnengevlogen? Het is er finaal binnengevlogen. It's gotta be a, a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. And then I heard that another plane hit. And if you go over by gaat, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh my god. In Washington, there is there is a large fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. Ruim twee uur na de aanslag in New York stort een vierde passagierstoestel neer. Niet ver van Pittsburgh, in de staat Pennsylvania. Het zuidelijke deel van Manhattan is inmiddels compleet bedekt met een dikke laag stof. Voor het eerst in de geschiedenis worden in de Verenigde Staten alle vliegtuigen aan de grond gehouden. En zo, zo werd het vandaag op de kop af tien jaar geleden een dag die we nooit, nooit meer zouden vergeten. Welkom bij deze uitzending van de perstribune... die, u begrijpt, geheel in het teken staat van de aanslagen in Amerika destijds. Hoe deden de media die dag verslag? Daarover praat ik dit uur met Charles Groenhuizen... op 11 september 2001, Amerika-correspondent van het NOS-journaal... en met Max Westerman, correspondent voor Amerika van het RTL Nieuws. Na ene gaat het over de nasleep van de gebeurtenissen... met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Tot twee uur dus de perstribune van Max... over tien jaar na de aanslagen op 11 september 2001. Charles Groenhuis en Max Westerman, heren, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, Charles, uh, natuurlijk de vraag, waar was je toen je het hoorde? Ik reed in de buurt van Capitol Hill, want we hadden die ochtend... want bij ons aan de oostkust van de VS was het natuurlijk... Uh, ochtends, pakweg kwart voor negen. We waren vroeg op, want we waren een reportage aan het maken... over uh, de economie, waar het toen niet goed mee ging. En we waren op bezoek geweest bij een uh, in de Washington-gevestigde... Nederlandse bloemenman, ook wel de bloemenman van Bill Clinton heet omdat hij destijds aan het Witte Huis veel leverde. En we reden terug richting kantoor, wat uh, meer in het centrum van de stad ligt. En toen kreeg ik het eerste belletje van een sportvliegtuigje... het World Trade Center ingevlogen. Dat nou, is wel een gek verhaal. Gaan we naar New York? Kunnen we live om acht uur? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dan ga je een grote tunnel in onder Capitol Hill door. Vrij lang. En daar kwam ik uit. En toen ging alles knipperen en piepen wat we met, hadden. Want we waren met z'n drieën, een cameraman en producer er ook bij. Uh, en toen bleek al vrij snel dat het vrij groot was. En toen gingen we ook al heel snel de live uitzending met Felix in van de NOS. Nou, uh, enzovoort, enzovoort. Ja. En toen werd het een wat langere dag dan we gepland hadden. Max, dezelfde vraag. Ja, ik, ik was wat later opgestaan dan uh, Charles. Ik uh, zat thuis nog de New York Times te lezen. Had de televisie aanstaan. Uh, op een gegeven moment werp ik een blik op het scherm. Ik had het geluid uitstaan. En waar zo even nog de keuvelende presentatoren van de ontbijtshow zaten... zag ik plotseling dat beeld van het rokende World Trade Center. Uh, geluid, aange geluid aangedraaid. Uh, eerste bericht was uh, dat het een, uh, een sportvliegtuigje was. Op dat moment vraag ik me nog af... Wordt dit een verhaal voor ons? Of moet ik gewoon dat verhaal over de Amerikaanse economie vandaag afmaken... waar ik aan was begonnen? Jij ook. Nou goed, binnen enkele minuten werd het wel duidelijk dat het uh, om iets heel ja, anders ging. Ja, zeker. Want vervolgens uh, ben je zo'n tien uur lang uh, in touw geweest. En laten we even luisteren naar een fragment uit, uh, uit die uitzending. Corny, ik ga je onderbreken. We gaan even naar Max Westerman. Ik kom zo bij je terug. Sorry, Corny. Max Westerman. Ik hoor Max niet. Jullie wel in de regie? Het is ingestort. Uh, dat zijn de berichten van beneden uit Manhattan dat één van de gebouwen van het World Trade Center uh, waarschijnlijk onder de andere schade is bezweken en is ingestort. Nou, Max, zeg het maar. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort. Ja. Uh, Max, uh, geef ons even een beeld. Want je zegt, ik zette de televisie aan. Maar je ja. hebt in feite uh, zelf, als je, je bijna uit je raam keek... zag je die torens? Vanuit, uh, je zag ze? Ik zat in de voorkamer. Daar heb ja. ik uitzicht op het Empire State Building. Maar vanuit mijn slaapkamer heb ik uitzicht op het, ja. of had ik uitzicht op het World Trade Center. En, ben er en daar ben ik ook door? snel naartoe ja. ge gelopen. En vervolgens uh, onmiddellijk contact met kantoor gehad. Met uh, de redactie in Hilversum. En toen heb ik besloten dat ik onmiddellijk naar kantoor zou gaan. Omdat we daar vandaan live konden uitzenden. Vanaf het dak van het CBS-gebouw waar RTL... Mm. Een, een bureau heeft en uh, het verkeer in Manhattan stond direct helemaal vast. Ik ben daarom op de fiets gesprongen en naar kantoor toe gereest, gauw naar het dak gerend, waar mijn producer uh, destijds Henk van der A gelukkig al een heleboel zendtijd, satelliettijd had besteld, natuurlijk essentieel was. Zeker die dag ook, omdat een aantal zendmachten op het World Trade Center stonden... en waren uitgeschakeld. Dus er was eigenlijk heel weinig satelliettijd eh, beschikbaar. Maar wij hadden veel geboekt en eh, konden die dag dus eigenlijk... Eh, bijna continu eh, live verslag doen eh, met de New York Skyline op de achtergrond. Ja, Charles, jij, jij zat in Washington. Ja. Uh, daar gebeurde natuurlijk ook de aanslag op het uh, Pentagon... Waar um, had jij in New York willen zijn op dat moment? Uh, ja en nee. Uh, als NOS wilden we graag in New York zijn. En dat was, op dat moment was dat lastig, omdat we toen twee correspondenten hadden. Uh, ik voor het journaal in Twan Huis voor Nova. Uh, en de situatie was dat vliegtuig 1 vliegt erin, vliegtuig 2 erin. En toen, ik was dus op weg naar het vliegveld gegaan. Dat lukte niet meer, omdat het uh, luchtruim werd gesloten. Toen dus zijn we terug gaan rijden richting stad. Uh, met de bedoeling om naar New York te gaan rijden. Uh, toen reed ik langs het Pentagon en daar kwam toen die gigantische rookwolk uit, omdat het vliegtuig ja. erin gevlogen was. Weliswaar aan de andere kant van het Pentagon, niet aan de kant waar wij reden, maar goed, het was natuurlijk buitengewoon zichtbaar. Op dat moment op de radio herinner ik me ook berichten over uh, een mogelijke aanval op Capitol mogelijke aanval op het Witte Huis. En dat is allemaal wel behoorlijk dichtbij, binnen een afstand van pakweg twee mijl waar wij waren. En dan realiseer je inderdaad, ja, het gewoon oorlog. En ja. toen is heel snel besloten, Twant gaat naar New York... of probeert naar New York te komen, want nou, Max had het gelukt dat hij op de ja. fiets kon. Maar ja, wij zaten er 300 kilometer vandaan. En toen ben ik, uh, uh, eigenlijk om dezelfde reden die Max net uitlegt, ben ik in Washington gebleven om al die live-uitzendingen te doen. Alleen dan zonder een New Yorkse skyline, maar in een Washingtonse studio... of met het Witte Huis op de achtergrond. Ja. En dat verslag uit het Nationaal dat klonk zo? In Washington is Charles Groenhuizen. Ben je daar? Sorry, ja, ik, sta, ik sta nog even de mensen te luisteren die laatste informatie geven. Er is informatie intussen dat een tweede toestel van United Airlines ergens in de Verenigde Staten is neergestort. Dus bos van het toestel wat jullie eerder noemen in de buurt van Pittsburgh is er een tweede United vliegtuig neergestort. En verder achter mij zie je dikke rookwolken boven het Pentagon, een bron die ontstond... nadat daar een vliegtuig naar binnen was gevlogen... een deel van het Pentagon, zoals gezegd, ingestort. Uh, je had net beschrijvingen vanuit uh, New York hier in Washington... voorlopig geen grote paniek in die zin dat iedereen wel heel ongerust is... en zo snel mogelijk naar huis probeert te komen... Uh, maar geen grote paniek zoals in New York. Charles, want, uh, geef eens een beeld van uh, hoe het contact loopt... tussen Hilversum uh, en de eenzame post uh, te Washington. Nou, dat is, in het begin was het erg lastig, want we reden dus terug. Nee, we kwamen nog wel de brug over, maar in Washington gebeurde hetzelfde als in New York. Het verkeer stond totaal vast, omdat iedereen probeerde weg te komen uit de stad. Omdat iedereen doodsbang was te komen meer aanvallen. En dat was natuurlijk ook wel realistisch op dat moment. Dus ik liep vast, toen ben ik naar een payphone gerend, want mijn mobiele telefoon deed ook al niet meer... De telefooncel deed ook niet meer. Toen ben ik gaan rennen. Ik had geen fiets zoals Max. Je had geluk, jongen. <laughs> dus ik ben echt gaan rennen. Echt met flapperende jaspanden. Gewoon. Ik weet niet hoeveel blokken gaan rennen. En tegen Rem mijn mijn cameraman gezegd. zei... neem jij die auto maar, zie maar. En ik zie je straks wel, maar ik moet naar die studio... We, hadden, we, hadden, we zaten natuurlijk in precies dezelfde positie. Daar ben ik toen inderdaad heigend en puffend binnengekomen. en vanaf dat moment alleen maar live, live, live gegaan. maar ja, dit een fragmentje van was. De fiets ja. heeft zo zijn eigen gevaar hoor. Want ik in heb nu een, ja? een paar blokken voordat ik bij kantoor aankwam. heb ik nog een klein ongelukje gehad. Wat gebeurde? Er? Uh, er kwam opeens een bus de, de hoek omzetten. en ik was zo hard aan het fietsen. Ik ben er tegenaan gefietst. Oh, Mijn fiets lag in de kreukels. Die heb ik aan de kant gegooid. Ik, ik ben verder naar kantoor gerend. Zeg, en Max, en wanneer uh, kom je dan aan de eerste uurtje slaap toe op zo'n uh, moment? Ja, nou, de eerste dagen kom je natuurlijk nauwelijks aan slaap toe. Want ja, de eerste dag hebben we tien uur lang, lang live verslag gedaan. Maar daarna zijn we naar Ground Zero gegaan om daar de eerste reportage te draaien. Die zet je dan weer in elkaar voor het ontbijtnieuws. En dan is het al haast weer tijd om, uh, om live on air te gaan. Ja. Wie ook in Washington werkte, en jullie kennen haar ongetwijfeld, is Grete de Keizer van de Vlaamse omroep VAT. Ze is bij ons in Nederland ook te zien bij één vandaag. Grete de Keizer, goedemiddag. Ik was in Washington, DC, en thuis, in mijn kantoortje dat ik heb thuis. Ik woonde toen echt heel vlak bij het Capitool, dus op Capitol Hill. Ik kreeg een telefoon vanuit Brussel met de boodschap. Zet je televisie aan. Er is wat in New York. Um, ik heb geprobeerd om meteen naar New York te komen, want dat was de eerste vraag van, ga naar New York. Toen bleek al meteen uh, mijn collega Charles Groenhaart, die was op pad en die zat heel dicht bij, bij de luchthaven in Washington, toevallig met de auto. Die wist mij meteen te vertellen van, Greet, met het vliegtuig geraken we niet, ze gaan het luchtruim sluiten. Dan was de trein nog het volgende, de volgende optie. Dat ging ook niet meer. Uh, met de auto raakte je ook niet meer, want de tunnels waren gesloten. Dus dan begin je gewoon te werken. Want iedereen wil Your life. Je begint te werken en dan plots besefte ik van, ik zit hier helemaal middenin en ik kan niet eens een bericht checken. Er waren berichten dat er uh, bomauto's stonden voor het State Department op een kilometer van mijn huis en ik kreeg het absoluut niet gecheckt. En dan, dan kom je als journalist in een bijzonder tricky periode terecht, want je, je vertelt dingen live, on the air, de, waarvan je moet zeggen van met voorbehoud... want ik, ik heb het niet kunnen checken, maar ja. dit is wat aan de hand is. Ja. En dat, is, dat was voor mij eigenlijk een, een nooit gezien, een, een nooit gehoorde situatie. Nee. Aan, aan journalisten vraag je dat doorgaans niet. Maar als jij zegt, er waren geruchten over een bomauto één kilometer van mijn huis... is er een moment geweest dat je bang was? Nee, want je bent dan zo zo fel aan het werk dat je vergeet om bang te zijn. Je wil, uh, want ik ben nog helemaal boven naar het dakterras van het appartementsgebouw gerend in de hoop dat ik iets kon zien maar ik zag nog niks. Ondertussen was ook dat vliegtuig in het pentagon ingevlogen. Bang was ik niet maar ik ben met de fiets van aan mijn huis van op Capitol Hill naar het Witte Huis moeten fietsen. En toen zag ik op de straten overal Leger straks met soldaten met hun uh, met hun geweren in aanslag. Uh, het was, het zag eruit als een oorlogssituatie. Ja, ja. En toen begon ik te beseffen van godverdomme, dit is heel erg. En toen stond ik op het dak van het gebouw waar ik live ga. En plots hoorden we een vliegtuig. Wel, dat is het moment waarop ik echt voor een fractie van een seconde bang was. Want toen dachten we met z'n allen op dat dak dit is het vliegtuig voor het Witte Huis. Dus we zijn er geweest, want we stonden er vlakbij. En uiteindelijk bleek het dan niet zo te zijn. Het was een militair vliegtuig dat van Air, uh, Air Force Andrews uh, Base uh, was gekomen om het land te beschermen. Zeg, uh, nu zijn het dagen van herdenking. Tien jaar na dato. Denk jij dat het land, de Verenigde Staten, uh, dat de mensen het trauma hebben verwerkt? Wel, um, de eerste verwerking is natuurlijk gebeurd. Hè. Je merkte heel goed, uh, tien jaar geleden, het hele land was in shock. Wel, die shock is ongeveer verwerkt. Mensen we hebben leren leven met die constante van een terreurdreiging... zoals het uh, nu alweer uh, terreurdreigingen zijn met, uh, met de verjaardag uh, die nu plaatsvindt. Maar is dat helemaal verwerkt? Mensen die er echt helemaal direct bij waren... mensen die uit de torens nog zijn geholpen, die in New York waren... die geholpen hebben bij de uh, redding uh, daarna... of bij het opruimen van Ground Zero. Nou, ik heb met heel veel van hen gesproken nu... voor het maken van reportages in de afgelopen dagen. Heel veel mensen... Zit er nog steeds aan de medicatie voor het stress stresssyndroom. Dus heel veel mensen zijn er nog steeds niet bovenop. En telkens, met, zeker met deze verjaardag, tien jaar geleden... Um, Straks komen uh, president Bush en uh, president Obama ook naar New York. Dat is erg moeilijk voor de Amerikanen. En dan loopt iedereen op de topjes van zijn tenen. En dat merk ik ook uh, van het ogenblik dat die terreurdreiging bekend werd gemaakt... hier in Washington en in New York. Kreeg ik meteen ook telefoons van bezorgde Amerikaanse vrienden... en vriendinnen van ben je wel veilig. Iedereen is toch wel bang. Ik hey, dank je voor dit verhaal, uh, Greet uh, de Keizer van uh, de Vat En ook van uh, vandaag met heel veel plezier. Geet de Keizer, eerder opgenomen, want uh, ze is bezig met uh, de bezigheden van uh, vandaag. Reportages maken over de herdenking in uh, New York... voor haar eigen, eigen club, de VAT, in, uh, in Vlaanderenland. Zijn jullie, uh, Max Westerman, Charles Groenhuizen... enig moment bang geweest, want Geet uh, zegt... ja, de adrenaline is zo groot op zo'n moment, je gaat aan de slag, Max. Nou, dat, dat klinkt heel moedig, maar... Nee, nee, ik ben, ben niet bang geweest, maar ik denk gewoon omdat je daar niet aan toe komt. Ik, ik denk dat ik die eerste dag helemaal niet aan emoties ben toegekomen. Uh, ook zo, zo, zo, zo, ja, de, de, de emoties van, van het verdriet die kwamen ook eigenlijk later. Uh, je gaat onmiddellijk in een soort automatische. Piloot, de adrenaline neemt je over. En je wordt een soort trechter, en, en bent de hele dag het nieuws aan het doorgeven naar Nederland toe. En er komt zo ongelooflijk veel op je af, dat je helemaal geen tijd hebt om over jezelf na te nou, denken. Nou ja, Charles, jij zei net, uh, de mensen proberen Washington uit te komen. Oh, bang jammer. als ze waren voor wat staat ons te wachten. En, en, en jij gaat naar het hart van de, de aanslagen toe. Ja. Ook scholen werden onmiddellijk we waren binnen een half uur leeg. Onze drie kinderen zaten toen nog op de lage school. We waren binnen de kortste keren leeg. En ik herinner me nog één moment dat ik op het dak stond bij het Witte Huis. Onze vaste stand-up-positie daar van NOS toen. Uh, was ik met onze toenmalige stagiaire, Annelieke werkte nog goed. En toen realiseerde ik me ineens omdat ik alles maar op mijn oorberichten hoorde... over die mogelijke aanvallen ja. op het Witte Huis. Dan denk ik van, holy shit. Ik sta eigenlijk hartstikke gevaarlijk. Ja. Stom, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. En toen, toen realiseerde ik me eens... ik sta hier ook als, als, als, als echtgenoot en vader van drie kinderen. Moet, moet hmm. ik zelf niet weggaan? Maar op hetzelfde moment uh, van Charles vijf seconden ben je live... en dan ga je gewoon ja, weer door. Ja, precies, je oor, ja. krijg je op je oor en dan, merkt het. En dan is het ook weer weg. En dat, ik heb mezelf achteraf dacht, ik dacht... Ik had meer aan mijn gezin moeten denken. Mm. Nou ja. En, en, maar ja, dat, dat gebeurt nog niet. Ik heb precies dezelfde ervaring die iedereen heeft. Ja, ik zag heeft, laatst maar ik uh, uh, collega Lex Runderkamp in het NOS-journaal... de gebeurtenis in Tripoli duiden. En dat gesprek beëindigde hij echt. Want hij zei tegen de presentatie in Hilversum... Ja, ik sta hier met, uh, midden in de nacht met uh, lichten op... maar als ja. als, als voor ja. wie maar wil. Dus hij zegt uh, einde gesprek. Dag. <laughs> ja, daar. Ja, ja. Frits van Ekster, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur nu van Vrij Nederland. Tien jaar geleden van het uh, dagblad Trouw... Ja. Hoe hoorden hoe hoorde ze bij uh, Trouw het nieuws en hoe ging u daarmee om? Ja, um, nou, dat was weer zo'n typisch voorbeeld waar, waar wel meer mensen last van hadden denk ik. Um, dat het eerste vliegtuig, de impact, uh, nauwelijks dat je doordringt. Ik was op weg naar een afspraak uh, buiten de stad. En uh, op de plek waar ik een afspraak had, uh, daar bleek het drama pas echt uh, gigantisch te zijn. De spoorslag weer terug. En, uh, ja, dan krijg je wat bij een redactie. Um, het voordeel van de krant natuurlijk ten opzichte van live verslaggeving is dat je meer tijd hebt om je te organiseren. En dat je minder risico's loopt om, uh, laten we maar zeggen, verkeerde informatie door te geven. Dus je mobiliseert de boel. Ja, maar desondanks. Uh, misschien was de tijd toch vrij kort, hè? Tussen drie uur s middags en het zakken van de krant des avonds. Nou ja, dan blijkt dat op een redactie, uh, dat, dan heerst er een soort geest op een redactie... ...waardoor in een korte tijd toch heel veel kan. Ik geloof dat we in totaal iets van negen pagina's hebben gemaakt. wat nog op het grote formaat. En uh, dat gaat dan wel met een grote geest. Dus je moet eigenlijk vaak meer zorgen maken over de dagen daarna... ...en besef dat dit nieuws is wat niet eventjes uh, weggaat. Nee. En is er dan discussie uh, op de redactie over bijvoorbeeld het fotomateriaal? Moeten ja, we foto's dat, plaatsen van dat, mensen die uit Twin Towers springen? Ja, daar met fotoredactie en eindredactie, fotokeuze, woordkeuze. Dat zijn allemaal dingen waar je dan wat langer over kan nadenken. Ik geloof dat we ook nog de krant uh, hebben overgemaakt, omdat wij uh, het woord uh, oorlog uh, in de kop hadden. En daar hebben we toch aanval van gemaakt. Uh, we hebben bij de foto bewust gekozen voor, met name op de voorpagina, voor foto's die meer een soort indringend beeld geven van uh, het geweld, dan uh, van echt in te zoomen op uh, persoonlijk leed. Het zijn dan een beetje door de afwegingen die je maakt, waarbij wij, uh, ja, bij ons het motto was toch liever één stapje terug en het iets terughoudender brengen dan voluit te gaan. Ja. Dus het bekende beeld van de man die valt uit de toren hebben wij uh, toen niet gehad. En, en jullie man in de Verenigde Staten destijds? Die was er niet. Die was er. <laughs> Nee, Bert was uh, in Nederland toen. En uh, we hebben gewerkt met een freelancer, een hele goede, Remke de Lange in uh, New York. Ik zit even te zoeken naar de achternaam van Bert. Van nee, Panna. Uh, oh, ja, Bert Panna. Ja, natuurlijk. Niet Bert Lanting, die is van de Volkshoek. Ja, ja. ja, ik wou zeggen, ja, of ja. Bert Wagendorp had ook gekund. Maar, ja, <laughs> goed. de sport doen. Ja, we hebben alle Berten uh, nu gehad. In ieder geval, <laughs> uh, is het wel zo, dan moet je ook als, als hoofdredacteur... Uh, misschien wel na gaan denken, ook over een commentaar. Uh, waar moet dat over gaan? Uh, uh, uh, welke ja, kant kiezen we? Hoe gaan dat... we staan? Ach, dat zijn, dat, dat zijn dingen die zich redelijk vanzelf schrijven. De grote zorgen het al te grote clichés te vermijden. En ja. uh, dat is ons niet helemaal gelukt als ik het nu teruglees. Uh, maar ik vind dat eigenlijk minder belangrijk ja. dan uh, het organiseren van uh, de redactie. Ja, nou en, Nog even, wat u, ja? wat u zegt is wel interessant. Ik ben het er niet helemaal mee eens al teruglezend. Uh, geef eens een voorbeeld. Nou ja, het is gewoon wat ronkend taalgebruik en uh, wat plechtstatig en zo. En ik, uh, dat heeft soms iets zoals alsof je de majesteit bent die het volk toespreekt, terwijl er zoveel andere mensen dat veel beter kunnen doen. Maar dat maakt niet zoveel uit, het is een klein hoekje in de krant, vind ik. Nou ja, de grote van de gebeurtenissen echoed blijkbaar, hoor ik in uw woorden, na in taalgebruik. Ja, waar het natuurlijk al vrij snel om ging was in hoeverre, dat was ook wat Kok toen zei, de link met Bilade werd nog wel de eerste dag al meteen gelegd. En de vraag was natuurlijk van, uh, ook in het commentaar, van uh, ja, um, daar sprak al een soort zorg uit dat Amerika, zeg maar, um, uh, in een soort overreactie uh, ons allemaal zou mee gaan slepen. Ja. Uh, nou, ik wil eigenlijk ook even van Cheryl en, uh, en Max horen. Uh, hebben jullie, want jullie staan live uh, op een zender, uh, je zegt min of meer wat je invalt, je, je wilt er wel over nadenken, maar dat kan niet altijd. Uh, hebben jullie dus achteraf spijt van iets wat je gezegd hebt? Of heb je het nooit meer teruggehoord? Kan ook nog. Het is niet opgenomen, heb ik begrepen, bij de NWS. Althans, Pardon? de eerste uren niet. Dus ik heb ook in alle uitzendingen, ik heb überhaupt dat eerste deel, ja, ik weet niet hoe bij RTL was, maar ik heb van het eerste, de eerste uur heb ik nooit geen iets Geen herinnering meer. Nou, ik heb toevallig de afgelopen dagen die dat eerste uur teruggekeken, want het staat op de RTL-website. Ze hebben een aantal fragmenten uit die live verslaggeving, hebben ze weten op te diepen en wel op de website teruggekeken. Uh, Teruggezet. En het is heel interessant om dan te zien wat je op dat moment hebt gezegd. Want daar, zat inderdaad, daar zaten ook natuurlijk genoeg fouten bij. Um, ik heb niet echt spijt van iets wat ik heb gezegd. Ja, er komt verkeerde informatie op je af, die geef je door. Je probeert dat uh, voorzichtig te doen. En uh, uit te leggen dat je niet heel, al te veel zicht op de situatie hebt. Maar ja, we hebben op een gegeven moment... Uh, um, gesproken van een derde aanslag op het World Trade Center bijvoorbeeld. Ja. Uh, omdat de camera's die het World Trade Center filmden... die stonden op grote afstand. Dus je zag op een gegeven moment die eerste toren instorten... maar het was niet duidelijk dat die toren instorten. Men zag alleen maar rook en puin omhoog komen. En, en toen was de conclusie in Hilversum eigenlijk... oh, er is nog, nog een, een derde aanslag geweest op het World Trade Center. Um. Kijk, je moet je natuurlijk realiseren, Gover, dat... Is... Het checken van feiten, zoals Geete Keizer net, net aanhaal, over zo'n bomauto bij het State Department. Ik ben benieuwd waar ze dat gaat checken. Het State Department heeft het toch met andere dingen aan hun hoofd dan de Nederlandse televisie eh, te woord staan, hoewel wij ons in dat geval nog wel eens willen tooien met Royal Dutch Television. Dat helpt niet echt. Het is natuurlijk een ander geval dan wanneer je spreken twee dagen bezig bent om een fraudeverhaal. Dan zit je ja. eindeloos feiten te checken. Dat moet kloppen, kloppen, kloppen. In zo'n situatie met totale paniek en dat gigantisch nieuws. dan zal niemand je kwalijk nemen dat je er op goed met naast zit. en dat je het ook daarna weer moet nee. corrigeren. Het is het absoluut onmogelijk. Om elk feit wat je op dat moment als gerucht of als bericht in de eten brengt, om dat te en checken. Dat is de kijker. Maken. dat is de kijker ook. Die ja, ja, ja, dat Ook ik op zo'n moment Dit is niet de final version no. of history die ja, op die, de, die, uh, dus, dat dit moment een aan het schrijven bent. Uh, Frits van Ekster, was dat de, dus voor de krant iets gemakkelijker omdat er meer tijd beschikbaar was? Het checken ja, van de feiten. Voor voor de krant altijd makkelijker. Het lijkt mij echt uh, onder zulke omstandigheden enorm zwaar om live uh, verslag te moeten doen. Omdat je ja, toch die verantwoordelijkheid ook wel voelt. Ook al even kijken, zodat je niet anders kunt checken. Hoe kreeg jij het nieuws, Charles, eigenlijk? Uh, van een paar bronnen. Ik had dus die, die stagiaire bij me, die voortdurend contact had ook met de redactie. Ja. We hebben een redactie dus in Washington. Of wij, de NOS, heeft een redactie in ja. Washington. Uh, zelf hoorde ik het nodige. Uh, ja. Ik had een radiootje bij me. Ik ook, ja. Uh, ik had, ik dus had dan, dan, drie Ork-knopjes ja. in, waarvan ik er twee steeds afwisselde. Ja. Voor de retourverbinding met, met Hilversum. Mm. Voor het contact met de producer beneden. Ja. En eentje, ja, met een radiootje, met ja. ook voor de televisiekanaal ja. En, op, en, en zo En ik, ik stond er tussen een Italiaan en een Spanjaard die net deden alsof ze uh, uh, zoveel volume moesten geven dat ze de Oostjaan overschreeuwden. <totstukken> en en dus bij u, uh, yeah. van Extra, ging het natuurlijk ook vooral via, de, ik neem aan, televisiekanalen en, uh, en de telex, hè? Ja, je probeert ook meteen uh, je, ja. je andere uh, netwerken aan te boren, zoals je mensen in andere Arabische landen. Hmm. En je gaat gewoon binnenlands ook uh, veel doen. Hoe gaat het met, uh, binnenlands met, met de binnenlandse regering, hoe gaat het met uh, uh, Spanningen in sommige uh, ja. grote steden enzovoort. Voor Je gaat ja. ooggetuigen zoeken. En Daar wij kwamen er heel ja. toevallig eentje op het dak van het CBS-gebouw tegen... die door Nova destijds was geproduceerd. was een Nederlander die in het World Trade Center was geweest. En Nova had zijn correspondent dat nog niet te we plekken. Weten, maar had, had, die me, had die mevrouw naar het dak van CBS gestuurd. Ja. En wij ja, hoorden dat, dat er een Nederlandse pickt. was. En we hebben haar onmiddellijk de RTL-camera getrokken. En dat is ons ja. door Nova destijds niet in dank afgenomen. Oh, okay. ja. Het blijft altijd natuurlijk toch op de vierkante centimeter dat soort dingen. Zometeen gaan we het hebben over de rol van de media. Dank Frits van Ekster. Enorme rookwolk, een gapend gat. Het ziet er nu naar uit dat dit een echt een enorme ramp van grote omvang is. Oh, is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 into the World Trade Center. Het is onbeschrijfelijk. Hundreds of patients. Onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. De toestellen zijn vrijwel zeker gekaapt door terroristen. Make no mistake. Section of the Pentagon that was hit was between the 4th, 5th and 6th. Sixth... The United States will hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand president Bush over de situatie toen in 2001 op 11 september. in Groningen, dat is de sportactualiteit van dit moment. Henk Kok. Ja, dag over We hebben in Heerenveen Herenveen acht minuten gespeeld in de eerste helft van deze ontmoeting. Om half één begonnen. En Herenveen gaat beginnen aan zijn derde hoekschop van deze wedstrijd. En dat betekent dat Herenveen zich veelvuldig begint op de helft van FC Groningen. Kums heeft de hoekschop genomen op de rand van de 16. Probeert Judith die probeert er met een hele ja, mislukte bal, een mislukschot. Gaat ver en ver naast. Maar het geeft wel aan dat Herenveen in de beginfase van deze wedstrijd in elk geval het meest het initiatief heeft. Herenveen, veel problemen in het hart van de verdediging. Kruiswijk heeft moeten... Afhaken met een rugblessure. Zomer is uh, geschorst, Smit is geschorst. En uh, Kopic is bijvoorbeeld nog uh, geblesseerd. Ik ga nu kijken naar die aanval uh, van Groningen. Een slechte terugveelbal uh, van Breuer. Kan Andersson daar nog tussen komen? Nee, het is gewoon een doelschop op Van den Bussen uit zijn doel was gekomen om dit probleem in elk geval te voorkomen. Twee ploegen met zowat identieke problemen. Een mislukte competitie staat te veel doelpunten tegen. En ook wat problemen in het doel van te veel doelpunten krijgen ze over het algemeen tegen deze beide ploegen. Onderaan op de ranglijst Groningen vier punten, Heerenveen 2 punten. Blessurebehandeling, 9 minuten gespeeld in het Abelensra stadion, 0-0. 11 september 2001. We zijn tien jaar na dato. Destijds Charles Groenhuizen voor het NOS-journaal in Washington. En Max Westerman voor RTL Nieuws in New York. Jullie zeiden net, ik ja, je luistert. Oh nee, Max had drie oortjes in en die luisterde naar, naar radio. Lezen jullie dan ook uh, nieuws in kranten? Is, is dat een informatiebron, Max? Nou, uh, ik, ik had een producer die dan beneden ook. De, de berichten op internet en, en, en geschreven pers. maar uh, bij, bijhield. Maar ik bedoel, op dat moment moet je het vooral natuurlijk toch hebben van Amerikaanse radio en televisie, want die zijn veel sneller. Uh, en. Uh, en, en word je toch een, ook een, een soort trechter van die Amerikaanse media. Je geeft door wat ja. je op de Amerikaanse media hoort. Want je kunt natuurlijk niet gaan concurreren met de, de New York Times... die er duizend uh, reporters op heeft zitten... of uh, de Amerikaanse netwerk, networks die er maar 3000 mensen op zitten. Nee, jouw taak is om die Amerikaanse media te monitoren... Te, te in de gaten te houden en, en door te geven wat je hoort. Ja, en, en dat is lastig filteren dan, uh, Charles... Hè, op uh, fictie en non-fictie, geruchten, uh, waarheden... Ja, nee, je, je, je, je kijkt natuurlijk wel uh, uit welke bron je het haalt. En of je van drie kanten hoort dat er een aanval komt op Capitol Hill. Uh, en dan zeg je, ja, er zijn een aantal uh, tv-stations of een kranten... die nu melden dat er een uh, vliegtuig onderweg is naar Capitol Hill of naar het Witte Huis. Uh, en meer dan dat kun je op dat, ja. op dat moment niet doen. Misschien is het tien minuten later niet waar. En godsdank bleek dat ook niet waar te zijn. Uh, maar gewoon filteren, op dat moment nee. valt er niet zoveel te filteren. Je staat alsmaar live, live, live. En, in, en er wordt voortdurend ook op je oor gepraat. Van, uh, ook op uh, een bepaald moment: u bent aan het woord en dan zeggen: ze: Charles afronden. Ja. Oké, okay, afronden. En soms. Nee, toch niet afronden. Praat nog maar even door. Uh, kun je je weet doorpraten? soms ook helemaal niet of je in beeld bent, nee. überhaupt of je verbinding hebt, Stond stondstijd te praten en ja, vind je het een beetje gênant om te gaan vragen, want ben ik in beeld? En je, dus praat je maar door. Ja. Maar van ja, <laughs> die, dus... ja, we van knik even ja als je nog even door kunt praten. Dat ja. soort dingen. En dat tegelijkertijd, maar het, het, is, het is gevaarlijk. En je hebt bijna... schreeuwende collega's om je heen, wat jij ja. net al zei. Het is, ja, het is uh, geen exacte wetenschap op dat moment. Hoor. Nee. Um... Uh, Charles, jij, jij, zat dus, uh, jij zat dus in uh, Washington. Uh, vond, je dat, vond je dat uiteindelijk toch lastig... omdat je niet op de, de grootste plek des onheils was? Nou, er waren wel momenten dat, dat je wel dichter op het nieuws was zitten. Wel Washington natuurlijk ook groot nieuws was... maar niet vergelijken met uh, de Twin Towers. Want, Twan Huis heeft toen voor, voor Noven en voor de een tijd in New York gezeten... en deed het Dat een hele goede oh. verslaggever. Uh, dus de tablet was de verdeling oh. voor de NOS, was uitstekend. Ik vind het wel ontzettend leuk... Uh, dat is misschien ook een verschil tussen mij en Max om heel veel live te analyseren en heel ja. veel en ook dag en nacht door. En je kunt het ook voor wakker maken en dan doe ik het en dan slaap ik daarna weer door. Ik, dat vind ik. Ik vind politieke duiding vind ik, uh, vind ik ontzettend leuk om te doen. Want dat was uiteindelijk natuurlijk vooral mijn taak. Boet Twan vanuit New York en andere. Ja. een paar dagen hadden we meer verslaggevers natuurlijk die daar het verhaal vandaan vertelden. En ik deed een soort parapluverhaal van hoe kun je het nou duiden? Was de reactie van Bush? Hoe kijkt de politiek er hmm. tegenaan? Nee, ik heb, ik heb er maar nooit in geschreven. Maar bizar eigenlijk ook, omdat wij, wij, wij denken dat Washington... Op, op een bepaalde manier ondergeschikt was aan het New Yorkse verhaal. De, het ministerie van Defensie van de supermacht was aangevallen. Het Pentagon. Nee, ik vond het niet Onder normale lastig. omstandigheden was dat natuurlijk al een verhaal geweest... Ja. waar we een paar jaar mee bezig zouden zijn geweest. Dat ja, ja, klopt. Ja. Maar goed, in, inderdaad in de hiërarchie... Uh, in de hiërarchie van... kwam het in de schaduw te staan ja. van het World Trade Center. Ja. Maar ja, Charles zegt, ik was toch... Uh, en dat doe ik ook graag, analyticus van dienst. En jij was de verhalenverteller van dienst? Ik denk dat ik het allebei uh, altijd heb gedaan. Uh, maar ik hield heel erg van het in beeld brengen. Televisie is een beeldmedium, dus je wilt je verhalen graag in beeld vertellen. Je wilt er Plaatjes bij zien. Je wilt er mensen bij horen vertellen. Dus ik ging er het liefst op uit met een camera. En zat dan na de hand te puzzelen om met beeld en geluid en tekst uh, een mooi afgerond verhaal te maken. Ja, en, en heb je dan heel veel nog aan je redactie uh, te Hilversum? Uh, zijn, zijn dat jouw voedingsbronnen? Helpen ze je uh, in, in die strijd? Nou, op dit soort dagen waar je live verslaggeving uh, doet is die redactie in Hilversum veel belangrijker... dan op dagen waarop je reportages maakt. Omdat ze ook in Hilversum natuurlijk een heleboel nieuwsbronnen... in de gaten houden. En dat weer terugkoppelen naar jou. En sommige van die dingen breng jij vervolgens weer alsof ze alsof je ze hmm. zelf hebt Het gebeuren over dat je dus uh, live staat... en iemand vanuit Hilversum vertelt mij ja. iets... en vervolgens vertel ik dat weer Precies. aan de huiskamer. Dus het, gaat er een beetje, het pingpongt een beetje heen en weer. En dat wordt natuurlijk alleen maar sterker. Uh, jij staat met, daar op het met, dak, met, je met kunt IP. en UPI... En, en, uh, en Wordt is allemaal niet in de gaten houden... maar er zit een hele redactie in Hilversum die dat wel doet. En ja. op het moment dat er iets belangrijks gebeurt... dat jij niet in de gaten hebt, vertellen zij jou dat. Ja. Je zei net, Max, uh, internet was al, al een bron. Hebben jullie hier wel eens gerealiseerd... wat zou als het op een dag als vandaag zou... Uh, de Facebook en Wat Twitter. Ze... Ja, met Twitter en ja. al erbij. Ja, ja, het begon te komen. Ik heb dat in die 15 jaar dat ik in RTL uh, voor RTL in New York zat. Heb ik natuurlijk een enorme mediaontwikkeling uh, gezien. Nu kan de correspondent van RTL in uh, New York uh, gewoon RTL op internet afkijken. Toen ik begon als correspondent, kreeg ik één keer in de maand een vhs tapeje toegestuurd. Vanuit heel veel. Met, met, met twee ja. of drie uitzendingen. Om me er even aan te herinneren hoe dat RTL Nieuws, waar ik voor werkte, ook uh, alweer eruit zag. Ja. Ah, en nu kun je live met je mobiele telefoontje ja. loop je over staat, kun je live de uitzendingen... Ja, zeker. Met, He, met, van... met de computer en al. Je, ja. je laptop ja, ik... en, en, en je telefoon. Ja, je kan uit de voeten. Hè. En, en lekker twitteren natuurlijk. Ja. Alle berichten. Hoewel het wel een, een wilde stroom wordt natuurlijk. Hè? Dat is dan weer misschien de andere kant. Zijn. Ja, het zou niet op krankzinnig zijn. Nee. Als, als zoiets nu weer zou gebeuren, dan zou Twitter denk ik... Uh, ik ben benieuwd of de servers van Twitter het volhouden. Ja. Goed. Heren, Nederland zat op 11 september 2001 massaal voor de televisie. Rond half negen s'avonds keken 6,5 miljoen mensen... naar de Nederlandse berichtgeving over de ramp op allerlei zenders. Onze tv-resensent Ron Vergouwen gaat nu tien jaar terug in de tijd. Ron, je zet de opvallendste tv-ontwikkelingen van 11 september en de dagen daarna... op een rijtje in Cassie Kijken. Cassie Kijken met Ron Vergouwen. Als ochtends om kwart voor negen in New York het eerste vliegtuig... zich in het wtc boort, zitten de Amerikaanse tv-zenders er gelijk bovenop. Maar ook in Nederland is men er heel snel bij. Al om kwart over drie Nederlandse tijd... heeft RTL Nieuws op televisie De Primeur. Het RTL Nieuws. Goedemiddag. U kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen die in New York op het World Trade Center eh, gepleegd zijn. Volgens de eerste berichten zijn er zes doden en zeker duizend gewonden. Ruim een kwartier later volgde NOS pas. Maar daar wil RTL-presentator Rick Niemann natuurlijk helemaal niet mee pochen. Nee, ik vind het sowieso belangrijk om de eerste te zijn. Omdat het toch wel aangeeft dat je er bovenop zit. Dat je scherp bent. Dat je alert bent. En het is natuurlijk niet van cruciaal belang. Maar het is wel lekker om dat er nog even bij te kunnen zetten. Laten we het wel weten. Ja, maar voor de publieke omroep waren die paar minuten natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Nee, ik vind dat niet belangrijk. Als je maar allebei een kwalitatief goede uitzending uh, kan maken. Of je nou een paar minuten verschil ergens tussen hebt zitten. Dat vind ik niet relevant. Al dus Maria Henneman, toenmalig hoofdredacteur van Netwerk. Wat inderdaad veel kwalijker was, was dat de publieke omroep niet een eenduidig beleid had over welk kanaal daar nu de rampenzender was. Dan weer waren de extra journaals op Nederland 1 en dan weer op Nederland 2. Het zwalkte maar wat heen en weer. Bij RTL was RTL 5 de toenmalige calamiteitenzender. Wat trouwens veel dezelfde beelden had als de publieke. Zo had Twan Huis voor Nova een interview met deze Nederlandse ooggetuigen. Een van de Nederlanders hier aanwezig in New York, die staat naast me, Nina Roos... Waar was je op het moment dat het vliegtuig zich in die toren boorde? Ik was uh, op de begane grond in, uh, in de supermarkt. En een uur later zagen we dit bij Max Westerman op RTL. Een Nederlandse vrouw hier bij ons, Nina Roos, zij is uh, fotomodel. Ik was uh, op de begane grond in, uh, in de supermarkt. En uh, oh ja, en dan hadden we ook nog SBS 6, want uh, die hadden destijds ook hun eigen nieuwsrubriek. Het SBS 6 Nieuws met Roderick Velo. Ik was de dienstdoende presentator. Ik werd neergezet voor de camera. We hebben toen een correspondent, hadden wij toen al in New York. En uh, natuurlijk waren wij de underdog en natuurlijk als er zoiets groots gebeurt dan hebben mensen onmiddellijk de neiging om naar uh, de rubrieken te gaan die al uh, veel langer in de lucht zijn en dan met name NOS en RTL. En dus, er zullen vast schoonheidsfoutjes geweest zijn en er dus zullen vast dingen uh, eindeloos herhaald zijn, natuurlijk, maar dat hebben ook andere zenders gedaan. De talkshows Barent en Van Dorp en BMW die baalden behoorlijk, want die hadden net nog een weekje vakantie. Het NOS Jeugdjournaal kon het nieuws wel brengen, maar kreeg een hoop kritiek van bezorgde ouders. Door stevige uitspraken van Maarten van Rossum. NOS Jeugdjournaal. Wat betekent voor de, voor de Amerikanen, voor de New Yorkers dat dit gebeurd is. Het wijst je natuurlijk op het feit dat je overal door dit soort van aanslagen kunt worden geraakt. Stel je voor dat wij samen nu zeggen van nou, dat lijkt ons wel wat. Dan gaan wij ergens een vliegtuigje kapen en dan vliegen wij tegen de Rembrandt Tower in Amsterdam aan. Geen mens die ons hmm. tegenhoudt. Een heel fijne avond en tot morgen. Tja, die arme kinderzieltjes. Waar ook kritiek op kwam was het doorgaan van het voetballen. PSV moest op 11 september spelen en de NOS zond dat gewoon uit. Waarom eigenlijk, Mart Smeets? Er werd gevoetbald, dus laat je zien dat er gevoetbald wordt. Maar wij doen dat dan in uitgeklede vorm. Dat betekent niet chic aankondigen, geen analisten erbij, geen mooie filmpjes... alleen maar sec de wedstrijd en daar sta ik achter. En als resultaat? Ruim anderhalf miljoen mensen... waren meer geïnteresseerd in voetbal dan in de aanslagen. Wat ook gewoon doorging was de reality-serie Big Brother. In het huis waren natuurlijk geen kranten en geen tv's aanwezig... Maar de makers besloten de bewoners wel even in te lichten over de gebeurtenissen. En dat deden ze door alleen maar beelden van de ramp te laten zien. Met als resultaat, de Big Brother deelnemers geloofden het niet. Nee, dit is niet echt. Dat geluidje is Amerikaans. Ja, dat CNN het misschien doet. Oké, okay, maar dit is niet iets. In Nederland gaan ze niet een geluidje achter de TV zetten. Nee, dit is geërred door hier, jongen. Die, die ramp in eens Dacht je nou echt of zo van dat ze gewoon doorgaan? Nou, als dat een grap zou zijn, dan vind ik het echt een ja. waanzinnige, misselijke grap. Ja, Big Brother ging dan wel door. Een hoop andere programma's die konden opeens niet meer. Van sommigen, overigens, niet vreemd. zoals SBS 6 namelijk op 11 september een avondje gepland met de programma's Explosief. Pechvogels en jawel de film Earthquake in New York. Verder werd op tv-zender Jorin de docu-soap Schiphol Airport een paar weken niet uitgezonden. En op MTV en TMF waren de kijkers een tijd lang gevrijwaard van alle videoclips waar geweld in voorkwam. Maar ook dit soort nummers konden even niet meer. Want ja, te vrolijk. Ook in reclameblokken werd er flink gesneden. Per direct werd bijvoorbeeld deze reclamecampagne geschrapt. Ja, maar de eerste dagen na 11 september... werden er überhaupt weinig reclameblokken uitgezonden. Zo liep SBS6 een paar ton aan inkomsten mis. De publieke omroep zelfs een miljoen. En RTL zelfs 2 tot 3 miljoen euro. Dus ja, de aanslagen van 11 september. Het werd onbetaalbare televisie. Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Zo klopt dat hier, heren Westerman en Groenhuizen in, in Nederland... Uh, natuurlijk een hoop oh my god en, uh, en, en, en dat soort uh, termen. Je zag ook, uh, en ik weet eigenlijk niet hoe jullie daarover denken... Uh, hoe je daarin staat, presentatoren op Amerikaanse televisiezenders... die ook hun tranen de vrije loop laten Max Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, als je dat overkomt, en uh, ja, hoe hou je je tegen? en uh, uh, Het waren natuurlijk uh, uh, dagen waarop onvoorstelbare dingen gebeurden. En dan vind ik het prima dat een presentator, als dat een keer zo gebeurt... zijn emoties laat zien uh, op het moment dat de tweede toren... Instorten, sloeg uh, Loretta Schrijver bij ons haar handen voor haar gezicht. Een hele begrijpelijke reactie. Ik heb later zelf een verhaal gemaakt over de glazenwasser van het uh, World Trade Center... en daarbij gebruikte ik uh, ook beeld van CNN. De, zijn zoon was op straat ergens uh, uh, geïnterviewd, door een CNN-reporter. En hij deed zo'n emotionele om, oproep... dat de verslaggever van CNN, uh, die hem interviewde, zich moest afwenden... omdat ze gewoon in tranen uitbarsten... Ja, Het kwam natuurlijk voor zo ontzettend veel mensen, voor ons... maar voor Amerikanen natuurlijk nog meer. Kwam het kwam zo ontzettend dichtbij. Uh, bijna iedereen in New York kent wel iemand... of kende iemand die, die was omgekomen... of heel erg uh, close was met iemand die was omgekomen. En, de, gelijk daarna is ook wel een discussie op gang gekomen. Uh, wat moet bijvoorbeeld een krant doen? Uh, of een tv-station moeten zeggen... wij zijn... Wij Amerika, Amerikanen zijn aangevallen. En dus ook in die eerste periode heel erg een beetje heeft die toon ingezeten. Je moet niet vergeten, heel veel van die media zitten in New York. Die keken vanaf een computerschermpje uit het raam en zagen er ook in de puin. Het was je eigen stad die was aangevallen. En dat maakt het verhaal natuurlijk toch ook weer anders. Ik heb ook wat met een brok in mijn keel verslag staan doen op dat dak in die eerste dagen. Ik heb niet voor de kamer staan huilen, maar momenten bepaalde momenten dat je dingen vertelt dat je echt een brok in je keel, keel voelt. Charles, so, um, even het het sprongetje, uh, want jij bent geen uh, correspondent meer voor de. Uh, je woont nog wel in Washington, hè? Ik woon nog in Amerika. Ja, ik woon in ja. Washington. Ja, maar wat doe je vandaag de dag? Dat, dat oh, ik, vraag we ons was... natuurlijk wel af. Ja, ik maak even een, een ruwe sprong eh, naar het eind van dit uur. Naar je huidige bezigheden. Ja, ik, ik doe van alles. Ik, ik schrijf het nodig. Ja. Wat ik vrij veel doe is uh, allerlei voorzitterschappen... van symposia en congressen. In uh, Nederland? Dat doe, dat doe Kom ik hier je in Nederland je weer? Vooral. Ja, ik, ben, ik ben, ben zeer regelmatig hier in Nederland. Ik ben een, een, uh, een transatlantische forens. Hm. Uh, ik doe spreekbeurten regelmatig. En waar ik op dit moment uh, naast dat soort dingen erg druk mee ben... is het opzetten van een nieuwe website. Uh, mootz.com m o o t -z .com, als mensen het willen zoeken. En op Twitter zijn we Moots.com, dus mootz.com eraan zonder puntjes. M-o-o-t-z. Ja. Nou, wat we gaan proberen is, is een combinatie van nieuws en opinie uh, op een nieuwe manier uh, te brengen. En uh, daar ben ik erg druk mee. Ik ben daar hoofdredacteur van gemaakt. Ik Kijk. had het ooit gedacht. Uh, daar heb ik er veel plezier aan. Het is spannend. We gaan het in oktober lanceren. En uh, een dag als vandaag uh, ga jij ook weer uh, beleven bijna als de dag van toen? Nee, maar dat is onmogelijk. Volgens mij dat overkomt je maar één keer. En ik, ik, ga. de rest van de middag ben ik onder andere met moeds weer druk... met allerlei opinieleiders te benaderen. En ik ga later vanmiddag naar mijn moeder. Max, Max Westerman, jij bent weg uit Amerika. Wat ja, doe je sinds je ik daar ben weggegaan... heb ik eigenlijk een heel gevarieerd pakket van werkzaamheden. Ik heb eerst een, een boek geschreven over mijn correspondentschap. Ik heb een televisieserie gemaakt... waarin ik Nederland met Amerika heb vergeleken voor de KRO. Ik schrijf veel, onder meer een column voor de Maarten. Die column gaat over de Verenigde Staten. Maar de komende jaren hoop ik ook uh, vooral in te zetten op Brazilië. Dat is eigenlijk mijn andere liefde naast Amerika. Want heeft wel de, kijk op de, de wereld, voordat, wereld veranderd. Ik, voordat ik naar Amerika ging uh, als correspondent voor RTL... was ik al eens een jaar correspondent ja. geweest in Rio de Janeiro. Dat land zal de komende jaren enorm veel aandacht krijgen... dankzij de Wereldcup, de Olympische Spelen... die beide naar Brazilië komen. Ja. Het is een van de werelds snelst opgekomen... Komende economieën. Dus een heleboel reden om daar in de achtergrondsfeer op televisie en geschreven pers uh, mee aan de slag te gaan. Ja, en kun, kun je uh, met ja of nee zeggen: is Amerika uiteindelijk de winnaar geworden na 2001? Nee, of de verlies, nee dus? zeker niet. Nee. En, en Charles, wat denk jij? Amerika is zeker niet wie de winnaars uiteindelijk zouden kunnen worden, maar dat is niet door Amerika, ook niet door Osama Bin Laden zijn de tientallen miljoenen mensen in de Arabische wereld... die misschien, denk aan de Arabische lente in de komende jaren... een betere kans krijgen op een gelukkig leven. Max Westerman van RTL en Charles Groenhuizen van zichzelf. Bedankt dat jullie het verhaal wilden vertellen over 9-11. Graag gedaan. Graag gedaan. Tweede uur is onze... Bekende collega Bertus Hendricks, de gast Midden-Oosten-deskundige... die laat zijn licht schijnen in de perstribune over de nasleep... van wat er vandaag op de kop af tien jaar geleden in New York... in Washington en Pennsylvania gebeurde. Dus graag tot zo dadelijk. In New York is een vliegtuig neergestort op het World Trade Center. Volgens de eerste berichten is het toestel terechtgekomen op de belangrijkste toren van het gebouw. Are, are you certain that you did not just now see a second plane hit the other building? I did see an explosion occur. My God, I can't believe it. There was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Oh my God. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort. We have reports that a plane has crashed in the Pittsburgh area. Oh my God! Als je hoe die gebouwen zijn ingestort, dan moet je voor het lot van een groot deel van, die, van al die mensen. Moet je vrezen. In Washington, there is there is a large fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. We're getting reports now that uh, the White House is being evacuated as well. I have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and, the, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Wilhelmus van de niet van Duitse bloed Den vader laat getrouwen Blijft ik tot in de dag Als IRG ballenjongen, of meisje, kom je al heel dicht bij Oranje. Meld je daarom snel aan op irg.nl slash voetbal. Want dit, dit wordt het mooiste seizoen ooit. Altijd